Mijn vrije majesteit, krijgt u weer honger? Nee, maar ik ben een beetje moe. Straks, als Monsieur Usson ons heeft ingehaald, gaan we wat rusten. Ik zal eens door het raampje zien of hij er nog niet aankomt. Ja, het komt een ruiter aan, Monsieur Akebeck. Kijk maar. Hm? Ik geloof niet dat dat Monsieur Usson is. Deze man rijdt alsof ze hem op de hielen zitten.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 Wat is er aan de hand, Tussel? Een ogenblik, even mijn paard aan de koets vinden. Zo. Rij je postilion en haal de zweep erover. Wat is er gebeurd monsieur Tuesel?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 Stoppen, Postillon. Stoppen! Wat is er Husson? Ik had je nog lang niet verwacht. Ze zijn ons weer op het spoor. Wat zeg je? Ja, de marin met een groep dragonders. Hoe weet je dat? Even voor Tassanière zag ik een stofvolk naderen.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 Maar ze moeten betalen van die jongen af. Natuurlijk. Zo komt alles nog in orde. Tot ziens. En u dan, vriend? Ik volg. Verlies maar geen tijd. Adieu. Ik, ik kom toch gauw, monsieur. Jean. Zo gauw als ik maar enigszins kan. Ja, instappen. Ik moet weer verder. Adieu. Tot ziens. Zo, Posteljon. Je hebt je vijf louis al half verdiend. Je krijgt ze in Chalon. Maar ik ga niet naar Chalon.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 Rijden maar, postiljons. Heeft het eten u gesmaakt, monsieur? Uitstekend, Kastelein. Monsieur heeft zeker een um, lange reis achter de rug? Ja, ik kom uit Frankrijk. Frankrijk? Ah, zo. Was u... Uh...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 De rest moet u maar naar Monsieur Leba vragen. Goedenavond. Vertrokken. Daar begrijp ik niets van. Oh, pardon. Demarré. Hij heeft het spoor dus toch weer gevonden. Dan is mij meteen duidelijk waarom zowel Leba als de Baron vertrokken zijn. Voorlopig kan ik niets anders doen dan hier blijven en wachten tot Lebar terugkomt. Ach, ach, ach, ach, ja, ja. Ja, ja. Wat is hier gebeurd? Iemand verdronken in het meer. Kijk, daar staat de weduwe. Ze hebben het lichaam juist aan de kant gebracht. Twee lichamen, bedoel je? Ja, konden ze toch het risico nemen met deze het ook proberen. Een ja. kind kon zien dat de storm kan vannacht. Maar de heer had grote haast om in Los te komen. En een royaal geld. Nou ja, wat doet de mens dan niet? Ja, ja, wat hebben ze ja. nou aan hun geld? Ja, ja, ja, ja. Vier mensen verdronken, vlak bij de hoever en twee jongen weduwe. we moeten maar zien hoe ze verder aan de kost komen. Oh, kijk, daar komt Daar komen ze met de slachtoffers. <laughs> dat op de eerste baard, dat is ze schipper.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 De achtervolging was het derde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning naar de gelijknamige roman van Raphaël Sabatini. De rolverdeling was als volgt. De verteller Harry Bronk. Jean de Bats, Rob Gerard. Desmarais Sacke van der Made. Froschard, Jos van Turenhout. De Waert Herman van Elen. Florence de La Salle Paul van der Lek. De postmeester Jan Verkooren, Louis Charles Nina Bergsma, Baron van Enze Kommer Klein, Freiherr van Stein Wam Heskes, Karl van Enze Hans Veerman en Charles Deli Hans Kersenberg. De regie had Dick van Putten.